Een hele goede morgen luisteraars en uh, welkom bij CFM Jazz. Uh, uh -huh. Samen doe ik dat vanmorgen met Adam Spoor. Adam, goedemorgen. Ja, goedemorgen Charles. Nou, gezellig hier man. Hier zitten we weer. hè? Ja, hey. oude oh, muzikanten ah. bij ja. elkaar. Ja, zo is het. Gezellig. En jij hebt ook uh, een heel uh, leuk repertoire meegenomen. Dames. Ja, ik, uh, ik, ik ga altijd, uh, als ik uh, ga draaien, ga ik om, uh, om negen uur even naar de cd-kosten halen. Want de uh, cd's uit en die doe ik in de plastic zak. Ja. En die heb ik net hier uitgestald. Nou, uh, er valt dus wat te beleven vandaag. Nou, nou. ik, ik vertrouw er helemaal op. Ja. Gezellig. Nou, luisteraars, neem een lekker bakkie koffie. Ga daar lekker voor zitten, want we gaan heerlijke muziek voor u draaien. Het zwingende en inspirerende Toets Tielemans... met Fundamental Frequency. Adam, wat heb jij voor ons uh, Nou ja, ik dacht uh, na dit zwingende uh, gebeuren van, uh, van Toets... en ik hoorde ook uh, nog Jerry Mulgan uh, tussendoor. Uh, <coughs> wat natuurlijk op de zondagmorgen een beetje, beetje rustig gaan beginnen. Hè. Ik bedoel, een beetje wakker worden. Een eitje koken voor je vrouw en een kopje thee. En het kan nou niet beter dan met Net uh, King Call. En u hoort het prachtige liedje... Sweet Lorraine And I've just found joy. I'm as happy as a baby boy with another brand new choo choo joy. When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine She's got a pair of eyes That are brighter than the summer skies When you see them you realize Why I love my sweet Lorraine I don't miss the sun Because it's in my baby's smile oh And to think that I'm the lucky one That will lead her down the aisle oh Each night I pray That no one will steal her heart away I can't wait until that lucky day When I marry sweet Lorraine Day. When I marry sweet Lorraine. Ja, heel relaxed uh, begonnen, Adam. Ja. Daar nou speel je natuurlijk zelf saxofoon. Dat ja, ja, doe je ook niet onverdienselijk. En je bent best wel bekend hier in de regio. Maar toen jij begon met saxofoonspelen. Had je toen echt alleen maar jazz-inspiratie... Of, of heb je je ook in de popmuziek uh, begrepen? Nou, nee, ja, ik ben natuurlijk begonnen als twaalfjarige eh, jongen... op de klarinet in de Harmonie, hè. Is dat zo? Ja, ja, ja. Oké. En toen, uh, ja, ik, ik, uh, in die tijd had je in de 54, 55... had je die prachtige films, dus... Uh, de Clem Miller-story. Ja. Maar je had ook ja. de Benny Goodman-story. en ja. Uh, ja, Die speelde Klein natuurlijk, ja. uh, Benny Goodman. Ja. En uh, ja, uh, toen moest ik ook een Klein hebben. Dus ik ben naar de harmonie gegaan. En dan kreeg je voor een kwartje. Uh, in de week kreeg je les. Ja. En dan uh, mocht je dus uh, in, in, in de harmonie spelen. Ja. En uh, pas veel later is die saxofoon gekomen hoor. Want ik heb van mijn twintigste tot mijn dertigste... 32, dertig, heb ik geen muziek gemaakt. En toen... Uh, nou ja, toen kwam ik in aanraking met, met al die jongens weer in Haarlem. Ja. Ik had een tijdje in Amsterdam gewoond... <coughs> En uh, mijn grote vriend Ruud Brink natuurlijk... Uh, ja, toen ben ik saxofoon gaan spelen. Ja, want uh, je had eerst klarinet dus. Heb je ook nog uh, heb je ook nog wat Dixieland bezig gehouden? Want dat ja, de... ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik, ik was natuurlijk... Uh, ik, uh, ik kwam er dan wel in dat als de Dutch Winkel speelde... in het Openluchttheater dat het uitverkocht was. Tja. En, ik, en ik weet nog wel dat Descartes toen in 1962... voor het eerst in het, uh, in het Bloemendaal daar in, uh, in het Openluchttheater... te spelen... Toen, Ging al dat uh, al, de, al, die, uh, al die vrienden van hem uit de Rozenperiëlle Roze in Haarlem... die gingen met bloemen ja. door het water. Echt waar? Ja, door het water. Oh ja, ja, dan heb je natuurlijk dus dat, ja, dat, dat watertje dat ervoor. Was, ja. Dat was ja. fantastisch, joh. Ja, helemaal goed. Ja. Hé, hey, uh, je hebt alweer uh, een mooi nummer voor ons klaarstaan. Wat gaan we horen? Nou, <coughs> oh, sorry. Nou ja, Haarlem uh, is natuurlijk een stad van de zaksevrisen. En ik heb hier weer natuurlijk een paar bij me. En een daarvan is natuurlijk... Uh, uh, de, de, de, de, de, de, de, een daarvan is natuurlijk Harry uh, uh, hardieve ja. Daar gaan we van draaien, een stukje van Cliff Jordan en dat heet uh, No Problem. ik ja, repareerde net aan de Dutch Swinkles Band, uh, deed je kaart. Uh, ik ga de Tiger Rack even draaien van de Dutch Winkels Band. Nou, weet ik niet of deed je hierbij zat. Dat ja, horen je... we gauw genoeg. 100 D is er, ja, ja, 100% D. Geen twijfel over het mogen. Oké. Okay. <laughs> uh, Monk. Vertel. Ja, uh, ik, ik had natuurlijk een cd uit de kast getrokken. En uh, ik zie hier dus stand voor me liggen uh, Talonius Monk. En dan moet ik altijd weer denken aan de jaren 50, eind jaren 50. Dat we voor het eerst naar de nog gingen oh. in Amsterdam. En uh, dat, was, dat waren concerten, dat was eerst uh, s'avonds in het Koeraus in Scheveningen... en om twaalf uur exact middernacht gebeurde dat in Amsterdam. Maar uh, het probleem was, we wisten wel hoe we er naartoe moesten gaan... maar uh, we wisten natuurlijk nooit hoe we terug moesten komen... want het was een minuut of twee afgelopen. En ja. dan, uh, dan liep je daar in Amsterdam, de tram ging niet meer en de trein ging niet meer. Dus ik kan me nog herinneren dat ik met, uh, met mijn goede vrienden John Matthijssen en Joop Janssen... Uh, naar dat concert zijn gegaan van Telonius Bonk. En dat we op de terugwegbaar in het Vondelpark hebben geslapen. Ja. Totdat de eerste trein ging. Hé, hey, maar dat was, dat was in de zomerperiode? Of, of lag je nog ja, in de Ja, Nou ja, in september zo. Uh, ik ik, ik, de, het niet, ik, ik dat, dat weet ik niet meer. Maar we, we zijn onder de brug. <tindelijk> zijn we gaan liggen daar? <lacht> en, uh, maar ja, de weer jongen je wil wordt, hè? Ja, precies. En uh, het, het, het, het, het originele is. Ja, kijk, Telonius Bonk is een. Uh, een hele aparte man in, in, in, de, in de jazz uh, gebeuren. Uh, hij uh, is nog steeds een groot voorbeeld... voor allerlei uh, uh, studenten aan, de, aan het conservatoria... In, in eigenlijk in uh, heel de wereld, maar vooral in Nederland... wordt er nog steeds naar Monk geluisterd... naar zijn aparte opvattingen en zijn harmoniekennis. Uh, uh, ik heb hier een cd'tje, daar gaan we een nummer van draaien... en dan kan u horen hoe, hoe anders... Uh, uh, Thelonious Monk speelt. Hij is eigenlijk altijd op zoek naar mooie nootjes. En hij komt altijd weer met een nootje... de oplossing zoeken. En, en wat je dus niet verwacht. Ja. En het leuke van dit nummer is dat hij dus ook... Uh, ooit wel eens met Art Blakey gespeeld heeft... en met de jazz Messengers. En u hoort Art Blakey op drums. U hoort Johnny Griffin op uh, tenorsax. Bill Hartman op trompet. En... Spanky the Breast of Bas. En dan hoort u talonisch. Monk in een, zijn eigen compositie. in een prachtige stuk. Bloemmonk. jammer dat zo iemand dan, uh, uh, aan drugsverslaaf raakt... en alcohol en alles wat niet meer zei, en uh, ten onder gaat. Want dat was toch een, uh, een hoogstaande artiestenavond? Uh, ja, ik, ze was 28 jaar. We hebben het over Amy We Winehouse. Hè? Ik zeg altijd uh, de Bill Billy Holiday van de 21ste eeuw. Ja, ja. ja fantastisch. Hé, hey, Rob Mostert, zeg jij dat iets? Ja, jee, me, jee me, natuurlijk. Dat is uh, de Hammond boy, hè? Ja, de Hammond boy. Uit, <laughs> uit Nederland? ja. Uh, ik heb wat van hem meegenomen en dat heette de uh, Swinging Mustard. Nou, uh, mijn knap voor uh, erbij? Hij <laughs> heet geen Abram. <laughs> nee, nee, precies. En uh, ja, dan komt automatisch de volgende erin. Maar die die even zijn nek om uh, aan. Dan moet jij ook ja. weer wat moois voor ons klaarstaan. Ja, ja het, is, uh, het, het, het is weer een mooie dag vandaag. En uh, er is ook nog wat jazzmuziek en muziek in de omgeving. In Vreeburg, uh, in, in, in Bloemendaal, op het Kerkplein. Dat is het verlengde van de Bloemedaalse weg. Uh, meen je dat? Grand Café Vreeburg. Uh, ja. uh, ja. Daar speelt uh, vanmiddag uh, onze zandvorse trots op de viool Papa Luigi... Is dat waar? Eh, eh, Amity, eh, dat is een, een groepje, Charles, van, uh, van uh, Louis Schuurman... een zantwoord violist, ja. eh, In de hotclub de Frans-stijl speelt... Uh, eh, is dat daar een uh, traditioneel uh, terugkomend gebeuren in Vrijburg? Ja, ja, ik, uh, ik mocht daar zelf de muziek regelen. En uh, ik heb dat uh, vanaf, uh, even kijken, vanaf september zijn we daar om de 14 dagen aan het spelen. En dat is heel gezellig. Er komen aardig veel mensen. Het ja, is een ja. goede plek, mooie zaak. Ja, dat is natuurlijk de, de rusthoek is afgebrand. Ja, Je dacht ja, uh, nou, dan kunnen we daar eventjes in. En <laughs> met succes, moet ik je zeggen. Ja, maar ja. jij speelt ook uh, vanmiddag. Ja, dan, uh, ja, ik zit in de halve maand in Ja, De, in van, de, is, de halve maand van Willem Koff. Oud-Willem Koster, ja, nou, goede vriend van mij. Ja, maar er zal dan weinig jazz voorbij ja. komen. Hooguit misschien het nummer van de Petlers, maar, ja, ja, maar, ja. maar jij hebt weer uitstekende muziek voor ons meegenomen. Want er staat, ja. weer, wat, er staat weer wat in het ja. cd-spelletje. Ja, ik ga vandaag niet naar muziek, ik ga vandaag naar de derby. Ja. Uh, want AFC uh, speelt tegen... E Edo. Oh, oké. Okay. En ik ga daarmee de Grijze Plaag naartoe. Dat is een, een golfclub hier in Zandvoort. En dat ja. zijn allemaal ja. En, ja. en ik ben natuurlijk een eenvoudige jongen uit Haarlem. En, uh, ik ik ben, ook, ik, ik ben natuurlijk van Edo. Ben jij Haarlem van geboorte? Ja, geboren en getogen. Waar? Waar? Uh, in de Leidse buurt. Oké, okay, nou, ik in het uh, uh, diaconessenhuis Op de Hazen Paterslaan. Ja, op de, de oude Vlakbij. Ja. Nou, we gaan weer even terug naar de muziek. Ja, uh, maakt me goed plannen. eh... Ja, uh, uh, uh, de, de hardbop, hè? de prachtige muziek... die eigenlijk als antwoord op de bebop kwam in de eind 40 jaren. Uh, de bebop die wat, wat, wat wilder was. En de hardbop die uh, eigenlijk harmonisch uh, wat, uh, wat verfijnder uh, werd gespeeld. Nou ja, we gaan naar de, de godfather van de hardbop. Uh, Benny Golson, de saxofonist Met Art Farmer op trompet, Billy Evans, Bill Evans piano. Edison Farmer bas. En Dale Bailey op de drums. En u hoort een schitterend stuk van Cole Porter. I love you. op de zondagmorgen, hè? Art Farmer met Benny Golson. Dat nou, was genieten. Dat huh? ja, was genieten, ja zeker. Nou, ik heb weet. nog wat, ik heb de, een prachtige cd liggen die ik ooit wel eens in de 60 jaren denk ik gekocht heb. Maar, uh, nee, later natuurlijk, hè? want het was nog de, in de jaren 60 draaiden we nog die grote, prachtige platen. Uh, we gaan luisteren uh, tot het nieuws van 11 uur, naar een, uh, een, een, een, een nummer van de CD Captain Marvel van Stinkets, Een van de meest verkochte CD's, platen van Stinkets, En dat gaat u luisteren naar. Cap. Uh, oh nee, Times lie. I wish I'd be much stronger For the wheels are turning faster As I hear the wind are blowing I know that she is leaving on a jet plane Without the runaway And I can't believe That you're leaving, Cause And it's getting me so It's getting me so